Middernacht het begin van vrijdag 27 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De PVV wilde deze week koste wat kost voorkomen dat PVDA-kamerlid Timmermans een topfunctie in Europa kreeg. Timmermans was in de race voor de post van commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa. Mede door het stemgedrag van de PVV ging die baan naar een politicus uit Letland. Die blijkt fel tegenstander van de PVV te zijn.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 Ruim 1,5 miljoen werknemers wachten op een nieuwe CAO. Het overleg tussen werkgevers en vakbonden is deze maand vrijwel helemaal stilgevallen. Ongeveer 150 CAO's, waaronder die van ambtenaren, moeten nog worden vernieuwd. Artsen zonder grenzen stopt met het verlenen van hulp in gevangenissen in de Libische stad Misrata. De hulporganisatie zegt dat gevangenen worden gemarteld en dat hen medische hulp wordt geweigerd. Amnesty International heeft gesproken met slachtoffers van martelingen...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 Dan is er nog verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg. Drie kilometer door een ongeluk. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijk. Hartelijk welkom in uh, Casaluna. Woensdag is de Amsterdamse Fashion Week weer van start gegaan. Voor de zestiende keer alweer. Dat is namelijk twee keer per jaar. En uh, dat is zo langzamerhand uitgegroeid tot... Uh, nou, eigenlijk best een, uh, een flinke organisatie. Het is klein begonnen ooit. Maar nu gaat er behoorlijk wat geld in om. En er zijn dus ook sponsors. En een van die sponsors is DSM. He, zult u zeggen? Die oude uh, Nederlandse staatsmijnen uh, uit 1902, want ja, zo oud zijn ze. Nou ja, dit is ondertussen ook een heel ander bedrijf geworden. Ik ga het in ieder geval uh, vragen aan mijn gast. Dat is Aukje Doornbos. en zij is... Uh, Werkzaam bij DSM, hoe zou je je functie willen omschrijven? Nou, ik ben op dit moment werkzaam als business manager, dus verantwoordelijk voor verkoop, marketing en sales. Ja, Maar goed, we gaan het over mode hebben. Wat heb ja. je aan? Uh, ik heb een, uh, een leuk jurkje volgens mij. Yeah. Ja? Van welke ontwerpen? Uh, van Vanilla. Oh ja. ja. En Vest? Uh, vest is van de Zara. Van de Zara. Nou, niet... niet... Ik bedoel, hartstikke leuk, maar niet dat je zegt van meteen grote namen. Nee, nee, maar ik wil er iets lekker comfortabels aan hier achter de tafel. Maar ik heb een jurkje van Tony Cohen mee. Ja, maar dat heb je niet aan. Dat is wel een beetje jammer. Ja, ja, dat ik denk ik... dat het je heel goed staat. Het staat me ook heel goed. De foto uh, kan niet aangeleverd worden. Ik had hem gisteren op de openingsavond van Fashion Week uh, aan. Ja, want uh, hoe is het om daar rond te lopen, op die Fashion Week? Het is ontzettend leuk. De glitter en de glamour, dat is heel leuk om te zien en mee te maken. En al die creativiteit van al die mensen, dat uh, het is enorm inspirerend. Ja, was je altijd al met mode bezig? Uh, ja, ik ben wel echt een, een meisje meisje in de zin die van shoppen houdt en uh, ja, mode leuk vindt. Maar was dat uh, die modewereld, was dat voor jou wel tot nu toe een vrij onbekende wereld? Nou, de, de echte modewereld wel. Hè? Dus net zoals alle meisjes uh, die van shoppen houden, lees je uh, modemagazines. Ja. Maar verder dan dat, uh, ja, in kom je niet makkelijk in die wereld binnen als je er niet in werkzaam bent. Nee, maar nu ben je er wel in werkzaam. Nu ben ik er wel in werkzaam, ja. Hoe is dat zo gekomen? Dat is gekomen op een, op een vrijdagmiddag ergens in, in maart... dat een collega van mij, Carrie Hendricks, met een... Vorig de, jaar, maart? De, ne, maart 2011, ja. ja. ja. Uh, kwam zij met de L aanzetten. En daarin stond een, een artikel over uh, natuurlijk verse en synthetische stoffen. Uh, en daar werd eigenlijk gezegd dat je ziet dat steeds meer cultuurdesigners gebruik maken van synthetische stoffen... Uh, en dat ze de misverstanden die er geweest zijn... Uh, eigenlijk helemaal niet waar zijn. Wat zijn dat dan voor misverstanden? Daar gaan we het dadelijk dan over hebben. Nee, maar, nee nu. Daar gaan we het nu over hebben. Nou, de, de, de Misverstanden waren dat, uh, dat het zweterig zou zijn... en dat het goedkoop uitstraling oh, ja. zou hebben. Ja, ja. Trevira-complex... Om het maar even te zeggen. Ja, maar... Nee, maar dat, je, natuurlijk, maar dat is logisch. Dat is gewoon nylon. Hè. Dat zit niet lekker. Dat, is dat was het zweden. misverstand. En, en, en, nou, nou ja, ja misverstand. Bedoel, dus, daar zullen ongetwijfeld de meningen over weer, weer over verschillen. Maar het idee dat een natuurlijk materiaal... Prettiger is, beter ademt, enzovoort, enzovoort. Ja, nou, ja goed. Oké. Okay. Nou, en daar dat ging daarover. Het, ja. het artikel ging daar dus over. En uh, nou, DSM uh, produceert grondstoffen voor twee van de drie uh, meest gebruikte synthetische stoffen. Dus wij dachten van, hé, hey, wat leuk! Waarom doen we daar eigenlijk nog niks mee? Uh, en hebben op een vrijdagmiddag uh, namiddag een, uh, de stoute schoenen aangetrokken en een mailtje naar onze bazen gestuurd van hé, hey, we hebben dit artikel gelezen en we willen hier graag iets mee doen. En kregen tot onze verrassing een, een meteen een mailtje terug. Want je werkte toen ook al toen ook al bij DSM. Ja, ik werkte ja, ja, toen ook ja, al ja, bij ja. deze. Ja. Maar je hield je toen nog met... Wat, toen ik uh, met, met uh, werkte met? toen als uh, supply chain manager. Dus verantwoordelijk voor de hele logistiek van, ja. uh, uh, en, uh, en planningen. Uh, dus ook niet met, uh, met nee. fashion. Nee. Nee, nee, ook niet met stoffen speciaal. Nee. nee maar DSM nee. maakt wel stoffen, of niet? Nee, wij maken... Toen de, nog niet? Nee, ook nu niet. Wij maken de grondstoffen voor uh, stoffen. Dus wij maken kaprolactam en acrylonitriel. En daaruit maken klanten van ons vezels. En daar worden dan weer draden van gemaakt. En daar worden stoffen van, uh, uh, ja, met weeftechnieken, breitechnieken... worden daar stoffen van gemaakt. Hmm. Ja, die, uh, die namen van die stoffen die kwamen er heel uh, vanzelfsprekend uit. Ja, als chemische technoloog zeg je ze nogal ja, makkelijk. Ja. Want jij, dat heb je gestudeerd? Ja, ik heb chemische technologie gestudeerd... Uh, ja. aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Ja. Dus dat is voor jou gesneden koek. Maar goed, die bazen die dachten, God, wat leuk. Die vrouwen die is een initiatief. Ja, en, en nou ja, ze vonden het een enorm leuk initiatief. Dus we kregen een mailtje terug van ja, ga maar doen. En toen ja. stonden wij even met onze mond vol tanden, altijd een grote mond. Nou ja, hoe, hoe pak je dat aan? Hè? Waar begin je? En uh, nou, als je nu kijkt, uh, een, een x-aantal maanden verder, hebben we gewoon een show als DSM op Amsterdam Fashion Week. Dat hebben jullie voortvarend aangepakt. Dus. Ja, zoals nou ja. dames dat doen. Nou ja, maar jij bent ook niet voor niks de uh, young professional of the year van 2009 geworden, hè? Je bent ja. in de tijd al uh, uh, beloond met deze titel, omdat je waarschijnlijk van, uh, van aanpakken wist. Ja. Om het even zo samen mag, uh, mag, mag uh, vatten. Dat mag. Ja, en. Um je zei net van ja, er zijn, er zijn misverstanden over hè? dat natuurlijk materiaal beter zou zijn. Nou ja, er zijn ook mensen die kunnen niet tegen synthetisch materiaal. Wat is er dan, laten we zeggen, want je hebt een paar lappen meegenomen. Ja, hè? Ik heb een aantal lappen meegenomen. Nou, wat je hiervoor je ziet is een, een, een mix van uh, wol met acryl. Ja, dat moeten we eventjes het gevoel ja, beschrijven, want ja, mensen het, kunnen dat niet zien. Hè? Nou, het, het voelt, voelt nog steeds, hebben. vind ik, heel, heel zacht en heel, ja. uh, heel soepel. Maar je kunt, je kunt wel zien dat je dus de, de textuur heel mooi kunt maken. Dus het, het, het, het, uh, het relief. Het voelt wollig, maar je ziet wel dat je heel mooi het dunnere en het dikkere, uh, uh, de, de, de textuur heel mooi is. Ja. En, uh, daarnaast... Ik heb wel een, een vaag idee dat het zou kunnen kriebelen. Nee? Nee, nou, ja, eh. misschien moet je het dadelijk even ja. uh, uh, het omhangen. Of, het is een uh, lap, uh, lap ja. dus je kunt het niet echt dragen, maar... Mm -hmm. Ja, als sjaal misschien. Als sjaal zou je het kunnen dragen. Oké, okay, maar ja. dit is dus iets wat... Dit wat, is iets wat nu in de, ja. in de collectie gebruikt wordt. Ja, en je hebt nog iets bij je. Dat ja. zijn een soort grijze, een beetje maliën Het ziet associatie. er een beetje uit als maliën Alleen is het veel flexibeler. en ja. Uh, uh, ja, Het voelt ook veel zachter aan. Hè. Ja. Leuk. Ja, dus je kunt er hele, uh, ja, hele creatieve dingen mee... Uh, ja. Maar uh, dat we zeggen, een heleboel synthetische stoffen, die zijn er toch al? Wat is hier dan nieuw aan? Nou, wat er nieuw aan is, is dat we dus die, die, dat misverstand, die misperceptie ja. over dat het uh, goedkope uitstraling zou hebben. Nou, de stoffen die hier, hier op tafel liggen, die hebben een hele luxe uitstraling. Mm -hmm. uh, dat ze zouden zweten. weten, dat is een, een, een, een misverstand. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de, de ontwikkelingen die er in de laatste jaren zijn geweest, zeker in, in de uh, sportkleding. Mm -hmm voetballers, topsporters... die dragen allemaal kleding van synthetische materialen... van man-made fibers. En uh, juist vanwege de vochtregulerende uh, werking van die stoffen. En wij willen eigenlijk ook laten zien... dat je met die technologische ontwikkelingen... dat je er ook hele creatieve dingen mee kunt doen. Ja, maar dat... Ja... Volgens mij was dat idee dat uh, alle synthetische stoffen zweterig uh, zijn. Hè? En uh, nylon kousachtige materialen. Oh, ja? dat, is dat, ja, dat dacht ik ook al lang niet meer hoor. In, in, nou, precies Uit... wat jij zegt. In, in, in de sport heb je juist... Uh, en toch bij... hebben nog heel veel mensen... De, de, echt in de, de, de consumentenbeeld uh, is toch nog in heel veel gevallen is dit, uh, is ja? het negatief. Ja. <lacht> niet, niet bij iedereen. en je, je ziet dus dat het aan het veranderen is. De El schrijft er dus ook over. En wij willen met deze show dat nog een extra, uh, ja, uh, extra uitdragen... en laten zien hoe mooi ze ook kunnen zijn. En dan niet alleen zeg maar, uh, dat je het in de winkel ziet... maar ook op ja, een event als Amsterdam Fashion Week... waar je toch de creatievere en de wat luxere mode ziet. Dat je ook daar laat zien van... Hey, moet je zien wat voor mooie dingen je kunt maken met man-made fibers. Man-made fibers, dat ja, vind ik dan de... weer zo'n... Uh, waarom heet dat dan weer zo raar uh, met een Engels woord... De voertuig binnen DSM is Engels, dus wij hebben oh, heel oh. veel Engelse termen. Maar, uh, wat, ja, maar ma wat is er dan man-made aan? Uh, door mensen gemaakt. Ja, maar goed, dan, natuurlijk. op die manier is alle... Ja, oké. Okay. Dus dan is een wol is dan een sheep-made fiber. fiber. Een natural fiber. Oh, dus zo noem je dan een natural fiber. Ja. En dit noem je niet een unnatural fiber. Nee. Want man-made, is natuurlijk toch een beetje een verhullende term. Vind je niet? Nee, ik vind, juist een, ik vind het een positief klinkende term. Ik ja, nee, zelf, daarom. Nou, nou ja, ja. Daarom hebben, gebruiken wij inderdaad die term. Uh, synthetisch vind ik in die zin toch nog steeds de negatieve bijklank hebben... die het ja. ten onrechte ja. heeft. Ja. En als je daarvan af wil komen... Wie heeft dat bedacht? Man-made fibers? Dat hebben Carrie en ik zelf bedacht. Zelf bedacht. <laughs> ja, leuk. Nou, weet je, je had het steeds over de show. Ja. Welke show heb je het dan over? De show uh, op zaterdagavond van Tony Cohen. Van Tony Cohen. En Tony Cohen, die kennen wij wel. Dat is namelijk een uh, Amsterdamse ontwerper. Klopt. Uh, bij mij vlak om de hoek zit een winkel van Tony Cohen. Uh, maar dat is volgens mij niet zijn uh, allerbelangrijkste winkel, want die zit volgens mij in de PC-hoofdstad. Dat is ook correct. Tegenwoordig. Ja. Uh, volgens mij hebben we hem nu aan de lijn. Klopt dat, Tony? Is Tony Cohen. Uh, het, het idee was om hem even aan de lijn te hebben. Hij hing wel, maar ja... Ik, ik, kijk, nog, ik kijk even hoop, hoopvol naar mijn technicus... En ik hoop dat hij er is, anders moet we het zo meteen even opnieuw proberen. Nee, ik ben er. Hoewel. Ja, Tony, je bent er. <laughs> Hè, gelukkig, ja. Nee, we hoorden je namelijk steeds niet. Goed nee, nou ja. Ik, ik, ik, was al, ik was al heel driftig aan het schreeuwen, maar... Ah, uh... uh, oké. Okay. <laughs> hey. Nee, ik uh, was er gewoon. Uh, uh, nou, hartstikke goed. Ik zei net, uh, ik woon vlak om de hoek bij een winkel van jou... maar dat is volgens mij meer een outletwinkel in de Huidenstraat. Nou, nee, dat is niet echt een outletwinkel. Oh. Hebben we hebben daar verschillende lijnen, maar waaronder wel een deeltje outlet. Een deel outlet. Ja. Maar goed, je, je, je glanswinkel zit in de P.C. Hoofdstraat, toch? Ja, dat klopt. Ja. Hey, uh, nou, ben ik ben hier aan het praatje met, praten met uh, Aukje Doornbos. Die heeft ook ja. die, uh, wat zij dan, man-made fibers heeft uh, genoemd bij zich. Eén is een beetje wollig, een beetje een, een zwarte sjaal. En het andere, dat is een beetje Mali en -Kolder. Weet jij dan meteen waar we het over hebben? Ja, uiteraard, uiteraard. Ja. En, en, wat, en, en wat is jouw um, ja, belang er eigenlijk bij om samen te werken met de DSM? Behalve omdat je natuurlijk geld van ze krijgt. <laughs> nou, je krijgt niet zelf geld van. Nee? Dat, dat zou mooi zijn. Nou, is nee, is Nee, nee, nee. nee. je nee, hoe niet van. Nee, nee, nee. nee? nee. Uh, ja. Nou, wat mij, het is een andere insteek uh, om met uh, grondstoffen, zeg maar, vanuit die basis te beginnen. Is ja. dus wat anders dan dat jij zeg maar leuk op zoek gaat naar stoffen. Het dus is een heel vast online project. En ik moet zeggen, we zijn naar Parijs met z'n allen gegaan ja. en uh, even gekeken in de wereld van wat, wat wordt daar nou allemaal van gemaakt. En We hebben met verschillende weverijen uh, gesproken, uh, stoffenhuizen gesproken. Ja, er zijn al, er is al zo uh, vreselijk veel luxe uh, bindingen met, die, uh, met de stof die DSM maakte op de markt. Ja. Dat het voor ons uh, ja, eigenlijk een soort snoepwinkel was. Maar, uh, want in, in, in jouw winkel zag ik heel veel uh, zijde. Ja, maar dat zie je ook bijvoorbeeld. Wat ja. jij denk ik niet kunt onderscheiden. Daar oh, dan zie je ook heel veel polyester. Ja, oh ja, nee, maar dat zal vast wel. En het wordt natuurlijk toch ook al heel lang heel veel gemixt. Naar het zit is dat niet zo? Want ik heb het idee dat, die, dat, dat dat enorme onderscheid tussen natuurlijk en, en uh, man-made, uh, ja. dat dat uh, een beetje, ja, dat dat, dat lang niet meer zo bestaat. Nou, laat ik het zo zeggen, in de hele, zeg maar, het luxe segment ja? is het, heeft het een enorme opmars gemaakt, zeg maar, in de laatste zes jaar. En ik denk dat het middensegment, uh, waar die stoffen, zeg maar, nog niet zo verfijnd gemaakt zijn, dat het juist daar weer niet zo groot is. Maar ik denk het heel luxe segment, ja? dat het juist een enorme opmars maakt. En ik moet ook zeggen, als wij de prijzen zelfs dan, dan vergelijken met de natuurlijke stoffen... is dat uh, synthetische stoffen vele malen duurder zijn. Maar ook echt uh, zeker een, uh, ja, een onderscheidend uh, karakter hebben. Want, wat kun je er dan mee doen? Nou, je kunt het. Wat ik er zelf aan zie, er zitten texturen in en een soort fijnheid... Hm? wat je weer niet kunt bereiken met uh, natuurlijke stoffen. En dan bedoel je zijde, wol... Katoen, ja, bijvoorbeeld katoen. Dat, dat zijn dan de natuurlijke stoffen? Ja. Dus je, je kan er eigenlijk gewoon veel meer kant mee uit. Ja, nou de, en, de, en de technologie gaat die kant uit. Ik denk dat men, kijk zijder, dat gebruiken we ook al jaren en doen we nog steeds. Ja. ja dat we weten exact nu wat we kunnen met zijde En daar gebeurt niet zo heel veel ontwikkelingen mee. Waaronder de synthetische stoffen, zeg maar de kunstmatige stoffen. Ja, er is een enorme opmars en een on enorme ontwikkeling is daarmee. En ik denk dat we daar nog lang niet klaar mee zijn. Maar het is inderdaad ook zo op de sport. Ja, kijk, vroeger liep men de, de, de 100 meter in een katoen in shirtje. Ja. En ja, het zijn helemaal gestroomlijnde uh, dingen helemaal geworden. Van, van ja, het meest technische materialen maar. Dus eigenlijk zeg je, met die natuurlijke stoffen zijn we een beetje op het eind van de ontwikkeling gekomen. Maar bij die... Jij noemt het dan synthetisch, maar zij noemen het man-made uh, stoffen. Daar is nog een, een, een, ja, een wereld te winnen. Daar kan je nog ontzettend veel ontwikkelingen mee, mee aangaan. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, wat ik, uh, ik vind uh, wol en ik vind zijde ook echt prachtige materialen. En ook zeg maar, in, in sommige vlakken ook. Ja, het is niet zo dat ik het zeg maar, vervang. Het is, uh, bij mij geeft het zeg maar, wat extra's wat ik zeg maar, weer niet in een natuurlijke stof kan vinden. Hm. En uh, kijken je collega's er ook zo tegenaan of weet je. Dat nee, ik heb niet zo heel veel met mijn collega's te maken, maar uh, bijvoorbeeld een, een, een voorloper op het gebied van het gebruik van tekenstoffen is bijvoorbeeld uh, een ja. ja, dat is natuurlijk een huis wat, mm -hmm. prijshuis wat al uh, jaren aan, zeg maar, aan de aan de zeg maar aan de de top staat van de, van zeg maar, uh, menige fashionista. Ja. En uh, ja, die, die dat zijn dat zijn ook voorlopers daarvoor en mensen die hele collecties daarin wijden. Ja, en zo zijn er meerdere die dat doen. het is, uh, Aukje, uh, het is ja. dus niet iets dat speciaal hier in Nederland plaatsvindt, die, die ontwikkeling van die stoffen? Niet speciaal in Nederland. Nee? nee, het vindt op heel veel plekken plaats. Ja, en is daar, is daar ook uh, contact met die plekken? of Is het een beetje ieder voor zich? N nou, wij als DSM zitten sowieso al op drie plekken. Dus we zitten in Amerika, in China en in Europa. Okay. Dus daar is al heel veel samenwerking uh, over. Ja, maar het kan, ik bedoel, is er concurrentiepositie tussen verschillende bedrijven die zich daarmee bezighouden? Nou, het, is, het is met name dat. Uh, DSM is heel erg vooruitstrevend in innovatie en, ja. uh, en technische ontwikkelingen. En daar is wel samenwerking, maar niet zozeer direct met je concurrenten. maar veelal met je klanten. Ja. He, dus verder in de keten. Dus dan heb je het over onze klanten en de klanten van onze klanten. En met dit project reiken we zelfs helemaal naar nou ja, een, een ontwerper toe. Ja. Dus je werkt samen in een, in een hele keten aan die ontwikkeling. Ja. En waarom hebben jullie speciaal met Tony Cohen? Uh, van, natuurlijk vanwege zijn geweldige ontwerpen. <laughs> nee, maar goed, er zijn meer Nederlandse ontwerpers. Ja, nou, nee, uh, het artikel waar ik aan het begin ja? van de uitzending naar refereerde in de L, daar, ja. daar werd ook Tony al in genoemd. Okay. Dus toen waren we natuurlijk al heel, uh, heel enthousiast om uh, met hem te kunnen samenwerken. En uh, ja, hij maakt gewoon hele mooie dingen. En zijn ontwerpen sluiten daarnaast ook goed aan bij het laten zien van hoe mooi hmm. en hoe creatief en hoe luxe stoffen zijn. Ja, uh, Tony, uh, zaterdag is jouw show, hè? Ja. Uh, kun je vertellen hoe je uh, die stoffen in je, in je ontwerpen uh, hebt toegepast? Of een voorbeeld daarvan misschien? Ja, nou, dat, dat, dat is erg moeilijk te verwoorden zonder ja. het visueel te maken. Maar nou, maak het maar zo ja, visueel maar, mogelijk. Nou, je hebt voor je, heb jij, uh, uh, jij noemt dat de malienkolder. Nou ja, dat was mijn associatie nee, met is, grijze dat bolletjes. Ik, dat begrijp ik, maar dat is eigenlijk door een hele luxe uh, uh, uh, oude kantfabriek gemaakt. Dus eigenlijk net zo uh, gemaakt zoals kant. Maar dan uh, ja, eigenlijk op een nieuwe manier. En ja, dat, dat, dat zul je in uh, zeg maar heel veel ontwerpen zul je dat bijvoorbeeld terug zien komen. Ja, je, je kan er doorheen kijken. Dat is in ieder geval een. een ja, maar je kunt het, het ook draperen stof. en dan krijgt het weer zeg maar een gelaagdheid. Ja. En dan gaan die bolletjes gaan iets heel anders doen. Dan zeg maar zo, zeg maar, jij hebt ze nu heel gestructureerd voor je. Ja. Hè, als je het helemaal plat legt. Ja. Maar als je het een beetje gaat vouwen, ja, dan, dan zijn zie we nu je heel aan duidelijk. Het doen, ja. uh, en er komt er een soort gelaagdheid en er komt er een soort speelsheid in. Ja. En dit heb je ook echt uh, ge gebruikt? Heb je daar dan een hele jurk van gemaakt? Of een... nee, nee, we hebben er een hele. Er zitten wel een aantal tops bij. Ja. Gedrapeerd op het lichaam. Dus het is dus ook mm -hmm. eigenlijk bijna niet meer voor herhaling vatbaar. Uh, maar uh, ja, het gaat door, de, door, door, door alles heen. Ja. Dus jij bent heel enthousiast, begrijp ik. Ik ben heel enthousiast, ja. ja. Hé, hey, uh, nog heel even, uh, voordat we hierover verder gaan met jou... Uh, die Amsterdam Fashion Week. Is dat... Uh, ja, ik heb er van alles over gelezen. En sommigen zeggen, ja, het is hartstikke belangrijk. Maar als mensen dan weer net ietsje hè, meer succes krijgen... Dan, dan gaan ze toch weer uh, ja, in Parijs of op een eigen manier showen. Dan verlaten ze die, die Amsterdam Fashion Week weer. Is ja, dat... weet je, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend... Uh... Het is maar net waar je markt ligt en waar je, zeggen, de meeste persaandacht kunt krijgen. En wat je dan ook weer met die persaandacht doet. En dat is uit voor elke ontwerper is dat verschillend. Ik heb dan ook veel in het buitenland geshowt. Ja. En daar merk je heel erg internationaal een, een groot impact. En wij zijn nu, het laatste jaar zijn wij erg op de op de Nederlandse en op de Europese markt zijn we actief commercieel gezien. En dan merken wij weer een impact als wij uh, bijvoorbeeld in Nederland merken wij bijvoorbeeld een heel sterk impact dat wij nu voor de derde keer een show in Nederland doen. En de foto's die je, zeg maar, dan daarvan afkrijgt en dan weer de mm. hele wereld over gaat. Dat heeft weer zijn uh, uh, impact, uh, zeg maar, wereldwijd. Ja, wordt er uh, internationaal toch ook wel met belangstelling naar die Amsterdam Fashion Week gekeken? Nou, dat, dat, ik zou je zeggen, dat zijn eigenlijk de, de niche. Uh, Mark die daar wel nog een beetje naar kijkt, hè? Yeah. bijvoorbeeld uh, grote artiesten zoals Lady Gaga kijkt heel erg naar jonge en een beetje veel minder bekende Fashion Weeks en daar weer een beetje de extremere ontwerpers uh, mm -hmm. kijkt zij naar. Maar je kunt zelf natuurlijk als, als, als, als uh, modefirma, kun je daar ook een hele hoop mee doen of als ontwerper. Je kunt, als jij maar zoals vroeger, dit is dan de, een van de eerste Fashion Weeks uh, wereldwijd. Dus die foto's zijn dan heel snel beschikbaar. Dus die foto's kunnen ook naar alle inkopers ja. wereldwijd. door het mooie medium internet. kun je heel snel bij die mensen op hun bureau uh, krijgen. Want jij snapt ook dat mensen die net iets gearriveerder zijn. die Fashion Week weer verlaten? Nou, dat ligt er nu. Dat ik pas. Ik heb. Ik heb ik ja. Ik, was, ik heb vijf keer op New York geshowd en nu show ik hier. Ja, dus je kan en, ook weer terug. En, ja, je kan ook gewoon weer terug. Het is maar net waar je markt is. kijk ja. het heeft bijvoorbeeld, Als jouw markt uh, Noord-Europa is, heeft het geen nut om in uh, Milaan te gaan showen of in uh, New York te gaan showen. Ja, maar goed, dat kan dus kennelijk wisselen. Dat kan zeker wisselen. Ja, ja zeker, zeker. Maar dat, dat kan ook een zakelijk belang zijn wat het, wat het, wat het wisselen bijvoorbeeld... Uh, of ja, het kan zijn de plek die je op Week aangeboden krijgt. Dat kan van alles zijn. Oké. Hé, dankjewel Tony. Het was leuk. ik weet niet of ik de tijd heb om zaterdag te komen kijken. Het zal wel geen plek meer zijn, hè? Het is altijd hartstikke uitverkocht. zit er redelijk vol, heb ik begrepen Ja. zitten niet van een paar honderd reserveringen. Het is ook hartstikke leuk. Nou, oké. Hé, dankjewel en heel veel succes met je show. Goed, dankjewel. Ja, hey, dag. dag. We gaan even muziek draaien. Hè? We hebben zoveel informatie, je moet even een beetje um, ontspannen. Met Nijne Simone, Dat heb op jouw verzoek, waarom heb je die? Uh, ik speel zelf piano, jazz piano. En, uh, ja, er zit gewoon een hele mooie jazz intermets op de piano in. Oké, okay, my baby just cares for me. Please, Liz Taylor is not a star And even Lana Turner's my heart. Something he can't. He don't care for high tone places Lee is Taylor, he's not the style And even leave a raunchy Something he can't see Is something he can't see I won't. Simon, my baby just cares for me. Uh, uitgezocht door Aukje Doornbos. Dat is mijn gast van vannacht in Casa Luna. Zij was in 2009 Young Professional of the Year. Want ja, in de, bij DSM, het bedrijf waar zij werkt, moet alles in het Engels. <laughs> nee hoor, het is ook een internationaal bedrijf. Dus ja, dat is natuurlijk ja. ook heel erg logisch. En u had het moeten zien, want ze zat uh, eigenlijk een beetje zo mee te zingen. Want zelf speelt ze ook piano. Ja, klopt. En dan zing je dit wel lekker mee. Dan zing ik dat mee. Maar ik, ik speel beter dan dat ik zing. Ja, nou ja, goed. Naar nou, een is natuurlijk ook moeilijk te verbeteren. Hè? Ja. Hé, hey, ik zei net uh, even van de DSM. Dat ja. staat oorspronkelijk voor... Uh, de Staatsmijnen. Ja, de Staatsmijnen ja. Hè, in het Nederlands. Maar dat is een bedrijf dat zich enorm heeft. Uh, 1902, hè? Ja, zijn we opgericht. Ja. Ja, je zegt wel we? Ja, ik voel het je echt wel... als mijn bedrijf. Ja. Ik ben, ben trots erop om voor DSM te werken. Het voelt ja. ook echt als we. Ja, want hoe lang ja. bezit je eraan? Ik werk nu 7,5 jaar voor DSM. Ja. Ja. En kwam je ook oorspronkelijk uit die streek? Ja, ik ben wel opgegroeid in. Uh, uh, nou ja, DSM zit wereldwijd, ja. hè, dus welke streek, nou, maar ik ben. Nou ja, Limburg heb ik het dan over? Ik uh, ben opgegroeid in, uh, in de nabijheid van DSM, ja. ja. Ja, dus het was altijd al een bedrijf dat. Uh, dat een aantrekkingskracht ja. wel had, ja, ja. En dat je wat ging je studeren, chemie? chemische technologie, chemische technologie, ja. ook met het idee van, nou, dan kan ik misschien later bij DSM gaan werken. Nee, nee, dat is eigenlijk. Uh... Ja, in de loop van, uh, van de tijd uh, tijdens mijn studie, uh, dan ga je je oriënteren. En toen ben ik pas echt heel bewust de keus gaan maken. Nou ja, chemische technologie. Kijk, ik wil niet, niet altijd vooroordelig klinken, maar je denkt dan niet dat er heel veel vrouwen dat studeren? Of is dat tegenwoordig nee, anders? Nee, het, dat, dat, dat heb je correct. Uh, ik denk dat ongeveer 10% van de studenten was, uh, was vrouw. Ja. Maar dus daardoor wel juist heel leuk misschien? Ik weet het niet. Uh, nou ja, le le leuker, nou, leuker denk ik dan met 90% vrouwen uh, gezeten te hebben. Het, uh, en dan, uh, ja, dat, zou, dat, dat weet ik niet. Ja, hoe, nee, dat ja. weet ik ook niet, maar dat, dat is in ieder geval mijn perceptie. Mannen zijn uh, no-nonsense. En, uh, en daar voel je je wel bij thuis? Daar voelde hmm. ik me wel bij thuis, ja. ja, ja. ja. Maar gewoon, gewoon echt een beta-meisje dus? Ik ben echt een beta-meisje, ja. ja. Maar aan de andere kant, uh, het shoppen, uh, houden van mode... Uh, dus ik ja. heb de combinatie wel in me, denk ik. Ja. En uh, de, de, de, die, die studie, want dat vind ik dat toch wel, wel, wel intrigerend, hè? Uh, was dat ooit lastig? Uh, dat was soms wel lastig. Het is, het is een beta-studie, dus je, moet veel, je hebt veel scheikunde, je hebt veel wiskunde, natuurkunde. Maar nou ja, als je uh, er een beetje aanleg voor hebt en het leuk vindt, ja. dan uh, is de studie uh, heel goed te doen. En sociaal gezien? Sociaal gezien was het een hele leuke tijd. je had er mannen voor het oprapen. ja, dus we spreken met het blinde is één oog koning. Nee, dat hoort er dan ook bij. En daar leer je ook wel mee omgaan. Maar het was vooral heel leuk omdat het een relatief kleine faculteit is. En wat was dat je? In Eindhoven. in Eindhoven, ja. Eindhoven, Ja, ja doen, Dus uh, nou ja, een kleine faculteit, ja. iedereen kent elkaar. Uh, heel gemoedelijk. Uh, ja. Ja, ook al een hele erg verbondenheid. Uh. En dan kom je bij zo'n bedrijf als DSM. Is dat ook een mannenbolwerk? Dat verschilt eigenlijk per waar je terechtkomt. Als je kijkt in de, in de onderzoeksafdelingen, daar, daar zie je heel veel vrouwen. En ook in de financiële taxi heel veel vrouwen. Uh, ik heb, ben begonnen in de onderzoeksafdeling uh, van DSM. En daarna ben ik naar. Wat onderzocht je dan? Dat wordt een heel moeilijk technisch verhaal, maar ik deed onderzoek naar destillatie. Je, je moet het soms ook aan je tante vertellen, ja. dus dan kan je het hier nee, ook nee, wel. Ik, ja? ik deed onderzoek naar destillatiekolommen. En destillatiekolommen zijn eigenlijk kolommen waarmee je verschillende producten scheidt op basis van hun kookpunt. Dus het ene product mm. koopt bij een hogere temperatuur dan bij de andere. Nou, Dat kan maar. ik nog volgen hoor. Ja, ja dus daar deed ik onderzoek naar. En na die periode ben ik, ben ik doorgegaan naar productie. Ja, dan kom je ja. wel in de mannenwereld terecht. Ja, want wat, wat maakt. Kijk, we weten nu dat DSM eh, ook zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe stoffen. Maar wat maken ze nog meer? Nou, want ze is, zitten is, is lang niet meer in de mijnen. Nee, nee, we zijn ooit begonnen in de Mijnen. Maar het mooie van DSM is dat we eigenlijk heel erg met de tijd zijn meegegaan en steeds onszelf hebben aangepast aan ja, de wereld om ons heen en uh, aan, aan de behoeften van de maatschappij. En op dit moment zijn we heel erg actief in uh, de, uh, de voedingsmiddelen. Dus wij maken uh, ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en uh, vitamine. Dus we maken heel veel uh, uh, vitamine en ook uh, de actieve ingrediënten in heel veel medicijnen. Dus wij maken niet het pilletje, maar wij maken de actieve ingrediënt. En andere bedrijven maken daar dan het pilletje of het siroop of uh, ja, hoe je het inneemt uh, van. En uh, we zijn actief in biobrandstoffen, uh, eigenlijk heel divers. Hmm. Nou, je zei net zo even tussen neus en lippen door... Uh... DSM is een bedrijf dat zich steeds weer aanpast. Ja. Want op een gegeven moment... kijk, het is in 1902 opgericht... met het, het idee om iets met die, die, die kolen te doen... Ja. Toch? Ja, nee, dat klopt. Ja. En op een gegeven moment was het afgelopen met die kolen. De jaren zestig, volgens mij, was het definitief klaar. Ja, en ja, toen, al voor die tijd, waren we weer bezig met, met andere stappen. Dus deze zijn we eigenlijk van de kolen. zijn we toen uh, in, in de chemie gestapt. Dus toen zijn we uh, allerlei chemicaliën gaan produceren. en die processen ontwikkelen. En later heb je, hebben we gezien dat we daar ook uh, de, de kunststoftakken. dus de, de plastics mm -hmm. uh, verder zijn gaan ontwikkelen, hoogwaardige plastics. Daar is later ook de, de, de fijnchemie en. De, uh, de weer later de vitamine, de, de mm -hmm. biotechnologie en we zijn op dit moment zijn we heel sterk juist in die biotechnologie uh, uh, tak en wat, wat, wat maak je dan nou een van de leuke dingen die wij bijvoorbeeld nu uh, die deze week geloof ik gepubliceerd is is uh, dat uh, biobrandstoffen hè, de, iedereen weet dat die gemaakt worden van uh, uh, maïs en ja dat dat dan voedsel wegneemt nou wij hebben een nu een uh, uh, nou ja een, dus als je dus van maïs uh, biobrandstof gaat maken dan heb je te moet weinig dat, moet moet verbouwd worden. Dat gaat ten vaak koste van, van. regenwoud ja. enzovoort. Nou en nu heeft DSM heeft een, een, een techniek uh, ontwikkeld om van het afval van uh, uh, maïsproductie om daar biobrandstoffen van te maken. Dus dat je eigenlijk zeg maar van de van het afval wat, wat er vrijkomt bij de productie van voedingsmiddelen oh nee. om daar dan biobrandstoffen van, uh, van te maken. En dat doen we dan op uh, middels uh, biotechnologie. Dus we hebben heel veel uh, onderzoek doen we in uh, in die richting. Ja, maar uh, als jij daar nou aankomt s morgens, ga je dan naar een laboratorium met de witte jas? Of kruip je dan in een leuk jurkje achter een bu bureau met nou, de computer? Toen ik begon bij DSM, op de onderzoeksafdeling, ja? toen kroop ik in die witte jas ja? uh, uh, het laboratorium in. En ja, inmiddels uh, als businessmanager kruip ik in mijn leuke jurkje uh, achter de computer. En uh, nou ja, achter de computer ga ik op bezoek bij klanten. Ja. Dus dat is al een hele ontwikkeling die je daar hebt meegemaakt? Ja, ja, dat is een hele ontwikkeling. Uh, en waar ja. gaat het eindigen, die ontwikkeling? Ik heb geen idee. Als de baas van DSM? Uh, nou, ik weet niet helemaal of ik dat, uh, dat ambieer, maar... Uh, nou ja, nou, waarom niet? Uh, ja, waar, waarom niet? Het, het, zolang als ik, het, uh, nou, ik heb wel ambities om ergens te komen. Uh, ja, waar dan? Nou, laat ik het zo zeggen. En, en, en nog een paar stappen van, van wat ik nu, nu aan het doen ben. Uh, ja, een, een aantal stappen doorgroeien. Nou, zolang, als het, uh, ik, zolang als ik het begin. Ik denk, go girl, het ja. wordt hoog tijd dat er wat meer vrouwen op echte, echte, echte belangrijke hoge posities komen. natuurlijk in Nederland. We lopen wat ja. dat betreft toch nog steeds achter. Ben ik dat, met je eens? Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee, nee, nee dat klopt. En het is heel vaak zo. He, om dan maar even maar een emancipatorisch praatje te houden... Uh, dat vrouwen op toch op het moment dat ze het, het laatste stapje moeten zetten... Uh, op een of andere manier afhaken of afvallen, of nou ja, goed, hoe, hoe je het ook noemen wilt. Hè? Ja. Dat is in de universitaire wereld zo en dat is in, de, in, in het bedrijfsleven toch ook zo? Of ja. het niet nee, nou bij, we zien in, in het bedrijfsleven natuurlijk hetzelfde. Als je ziet na de, de aanwas van universitaire studenten... daar is geloof ik bij ons 52% is vrouw... Ja. Um, maar als je naar de, de hoogste top kijkt, uh, ja, onze raad van bestuur bestaat nog steeds uit vijf mannen. En, en hoeveel raad, vrouwen? Uh, uit, uit vijf mannen alleen, er en geen nul, nul vrouwen. vrouwen. Dus ik maar, hoop wel dat dat gaat veranderen. Ja. Maar zou je dat ambiëren, een, een, een, een de raad van bestuur? Nou, Het is voor mij nu heel moeilijk uh, in te schatten wat het precies inhoudt. Uh, zolang als ik er lol in zou hebben, zou een voorwaarde zijn. Zolang als ik me nog steeds heel nuttig uh, in mijn werk zou uh, uh, voelen. En zolang ook als ik nog wel tijd zou hebben voor... Uh, ook andere leuke dingen in het leven. Ja. Zoiets zou een man niet gauw zeggen, hè? Nee, die zou wat andere dingen opnoemen, <laughs> waarschijnlijk. Ja. Ik denk dat een de man, maar goed, misschien heb ik het fout, hoor. niet zo heel gauw zou zeggen, nou, ik moet er wel in lol in hebben en zo. Ja. zijn toch een beetje ja, ja kijk, ik Die vrouwen weet... belangrijker vinden. Niet, niet de, ja, ja. Ik heb er geen, niet zozeer een oordeel over hoor. Maar ik constateer het wel. Nou, kijk, vrouwen willen net zo goed hun werk goed doen. Ja. Uh, en, en ik denk ook. Dat, daar zijn we zeker net zo goed in. En vrouwen willen ook gewoon dingen bereiken in het leven. En we staan ook voor onze mening. Uh, maar ik denk dat het juist het leuke aan vrouwen is. Dat ze het ook met plezier ja. willen doen. Ja. Maar goed, het, het, is die, het zou kunnen dat je daar toch die raad van bestuur. te de tijd als eerste vrouw. Het zou, het zou mooi zijn. Maar nou, hey, dan elkje oppassen, ja, is. Nou, heel graag, heel <laughs> graag. Hé, hey, maar luister, weet je wat ik nou wel. Dat, dat vind ik toch wel heel leuk, want dat haal ik dan toch wel uit je verhaal. En zo kunnen we ook weer terugkomen bij die stoffen. Dat je daar uh, toch als iemand die op een redelijke. Hè, behoorlijke positie daar nou wel zit. Nee, dat kan ja, ik toch wel dat zeggen. Dat mag je zeggen. Ja. Uh, dat je dan. Denk je dat. Uh, een man hier ook mee aan de, aan de gang was gegaan met die stoffen? Nee, ik, ik denk het niet. Uh, ook niet als je kijkt naar de reacties op, in het bedrijf. Ze dus zeggen, Hé, hoe komen jullie er bij om dit te gaan doen? En oh ja? dan, dan wie, denk wie ik... Wie zeggen dat? Nou, de, de mannen de om mannen. ons heen. Ja, okay. En dan denk ik, Carri en ik, ja, hoezo komen we erbij? Het is voor ons heel logisch. En waarom is dat dan? Omdat zij denken, nou, wij hebben aan een, een, een, een, een dun wollen pak genoeg? Nee, nou, als je kijkt waar... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Denk niet dat het daardoor komt. Het komt meer doordat zij onze producten associëren. Deze producten komen bijvoorbeeld ook in de airbags terecht van auto's en in bumpers en dashboards van mooie auto's. Nou, mannen zien dat graag. Zeg van: ah, Moet je zien, hier zit ons product in. Mm -hmm. Nou, Carrie en ik zagen graag terug dat ons product terecht komt in hele mooie kleding. Ja, maar dat vinden ze wel. Ja. Ze vinden het heel leuk. Ze vinden het, echt, ze vinden het een ontzettend creatief uh, idee. En uh, we worden ook enorm gesteund door alle collega's. En iedereen is razend uh, enthousiast. Ja. Ja. Maar dat is dan dus wel heel erg leuk. Dat ja. ze in ieder geval die nou ja, in hun ogen misschien hele vrouwelijke inbreng, dat ze die wel honoreren. En dat ze ja. daar iets mee gaan doen. Ja. Ja, totdat ze natuurlijk zelf eens uh, een, een leuk uh, pakje. Uh, aan kunnen trekken dat gemaakt is van deze. Van deze Ik weet stoffen. zeker dat ze dan ook en heel enthousiast zullen zijn. Ja, hey, luister, wat, is, um, worden er nog, wat wordt er in gebruikt? Waar wordt er olie in gebruikt? Acrylonitril en caponactam, dus de, de grondstoffen <laughs> voor deze, die, de, daar dan heb moet je de gehoord te schrijven. Ja, woorden, <laughs> ja wordt, die worden, zijn, als je helemaal teruggaat in de keten, zijn ze op olie gebaseerd. Ja, en dat is dan weer jammer. Uh, of niet? Ja, ja, dat het... het zou leuk zijn als ze daar um, um, over blijven, zoals van maiskolfjes. Nou, daar zijn we al mee gebruiken. bezig. Heel, heel leuk dat je er zelf over begint. Ja. Want DSM is dus met die biotechnologie niet alleen bezig om onderzoek te doen om biobrandstoffen daarvan te maken. maar ook andere uh, moleculen. Heb je weer zo'n moeilijk woord. Dus, uh, nou, moleculen vind ik nog niet nou, zo moeilijk, hoor. Nee. Nou, om ook andere moleculen ja. uh, te maken op, uh, via biotechnologie. En uh, een van die uh, onderzoeken richt zich nu op de caprolactam. En daar zijn we in het lab uh, al een heel eind mee. Want het zou natuurlijk fijner zijn als je ook bij de fabrikage van dit soort stoffen... niet meer afhankelijk bent van olie. Ja, daarom zijn, is ja. DSM daar dus nu al bezig met dat onderzoek te doen. Ja. Het duurt natuurlijk nog enkele jaren voordat je het in de winkel kunt kopen, een jurkje gemaakt van ja. nylon... wat uit de Marjerskorrel uh, ontstaan is. Ja. Maar we zijn wel Dat met het wel de bedoeling. bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Ja. Want dit is dan nog... Hoe zit het met de duurzaamheid? Ja, du duurzaamheid is een, een... Moeilijk begrip. Is een moeilijk begrip. Ik ga... nou ja, als ik, als ik, ja, je hebt het net al gezegd. Deze stoffen worden gemaakt ja. uh, op basis van olie. Maar voor mij heeft duurzaamheid ook te maken met het waterverbruik. Nou, Zeker. Uh, Men fibers gebruiken ze ongeveer duizend uh, keer minder water dan... Uh, de productie van een katoenen shirt. Je hebt ook te maken met pesticiden. die op het land terechtkomen. bij de verbouwing van bijvoorbeeld katoen. Het landverbruik. Als iedereen alleen maar kleding zou dragen. dan hadden we niet genoeg aardoppervlak. om nog voedsel te kunnen verbouwen. Dus er komt heel veel meer bij kijken. bij het begrip duurzaamheid. Dus, ja, nou, dat dus snap ik. Schaapjes hebben ook ruimte nodig. Hebben ook ruimte nodig. Ja. Dus, dus ja, er stoten hele... gassen uit. Ja, nee, er zit natuurlijk ontzettend veel aan. Dat ja, begrijp ik. Ja, dus dat is een hele moeilijke discussie. Uh, maar toch kijk je, je kan tegenwoordig niks meer maken zonder dat je naar dat aspect Nee, Dus kijkt. we kijken. DZM kijkt daar natuurlijk ook zeker naar. En, en we kijken niet alleen zeg maar, naar, naar onze fabriek. Hè. Dus hoe, hoe kunnen wij het zo energetisch gunstig doen en zo min mogelijk uh, uitstoot en zo min mogelijk waterverbruik. Uh, maar we kijken ook in de keten verder. En we kijken bijvoorbeeld naar recycling. Dus uh, met onze klanten kijken we dan naar van hey, kunnen we die stoffen recyclen. Uh, we kijken ook met onze klanten in de hele keten. Dan heb je weer een moeilijk woord, lifecycle analysis. Hè, van, van grondstof echt tot ja. eindproduct. Uh, in de hele keten. Uh, wat we de, samen de, de, levenscyclus. Doen. de levenscyclus. De ja. levenscyclus, ja. Dankjewel voor het Nederlands woord. <laughs> nee, dus daar, we werken daarin heel sterk samen om, om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Ja. Wat, uh, heb, heb je ook een idee over wat voor soort stoffen we over 50 jaar zullen dragen? Ik hoop hele mooie stoffen. Heb je zelf trouwens? Sorry dat je in de is een synthetische. Nou, dat vroeg me dus even af. Ik vroeg voor aan het begin van de uitzending wat je aanhad. Ja, dat heb ik wel bewust in het kledinglabeltje zitten kijken. En? Ja, het is met polyamide. Met poliamide. 80% polyamide, 20% katoen. Ja, je denkt niet vaak. Nou, natuurlijk zit het lekkerder. Nee, ik heb dit jurkje juist aangedaan. Omdat het tegen mij gezegd hebt, je moet iets aan. Waar je je in op je gemak ja. voelt. En dit zit heerlijk. Ja, je denkt straks gaan ze vragen waar het jurkje van gemaakt is. En dan dus wil ik niet dat, het, dat ik daar moet zeggen: het is gemaakt van katoen. Nee, maar uh, het, is, het, is, het, is, het is waar natuurlijk. Je hebt uh, ontzettend veel uh, stoffen die gewoon heel prettig zijn. En ja. die, die niet uh, natuurlijk zijn. En ik maar denk goed. dat heel veel mensen zijn verbaasd, denk ik, als je in je kledingkast straks gaat kijken: van wat heb ik daar allemaal liggen? Dat, dat veel meer van je kledingstukken, uh, man-made fibers, uh, erin zit dan dat je dat zelf weet. Nou, maar ik, ik, ik denk. Ja, maar goed. We hadden het daar in het begin al even over. Ik denk dat je dat dus te, te zwart-wit ziet, hoor. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat er ontzettend veel. Uh stoffen een mengvorm vaak zijn van ja. een, een, een, een natuurlijk materiaal. Dus het is vaak een, of, of linnen met, met iets uh, synthetisch... Of, of, of, of polyamide, of nou ja, hoe je het ook noemen wil. Dat het heel vaak een, een, een, mix, een, een, is, ja. een mix is. Omdat dat ze vaak ook uh, de stoffen wat sterker maakt. Sterker, duurzamer. ja Ze gaan langer mee daardoor. Je kunt ja. ze mooier kleuren. Ja. Maar goed, nog even een blik in die toekomst. Ja, nou, de, de ontwikkelingen staan niet stil. Hè. De, de, de techniek... Technische ontwikkelingen die vinden vooral plaats op het gebied van sportkleding. He, daar, daar worden steeds meer echte technische eisen gesteld aan de materialen. Uh, maar ik denk door dat steeds meer echte uh, grote ontwerpers ermee werken... dat ook steeds meer de, de creatieve kant uh, benadrukt wordt. En, ja, een, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat wol heeft, is heel moeilijk om daar uh, uh, een structuur in aan te brengen. Dus bijvoorbeeld een, een plooierokje met allemaal van die plooitjes mm -hmm. van 100% wol is heel moeilijk. Nou, als je dat mengt met acryl, dan gaat dat heel goed. Ja. Dus ik denk dat we daar en in, in ja, in, echt in de mode. Dat je daarvan moet hebben dat je steeds mooiere structuren kunt maken. Ja. En uh, de Fashion Week is nog niet voorbij. Nee. Zij, merk je nou ook dat uh, als je daar bent... en uh, ik neem aan dat je daar allerlei gesprekken voert met, uh, met andere ontwerpers ook? Uh, met andere ontwerpers, met uh, bezoekers, met pers. Uh, ja. Ja, ja, en, uh, dus, mensen zijn verbaasd, positief verrast. Uh, we laten daar ook de stoffen zien uh, die ja. deze maakt. Nou, maakt. Ze zijn daar heel, heel enthousiast over. Ja, heb je daar een soort st st stalletje of zo? Uh, we hebben daar een heel, heel groot scherm... Uh, waarin we laten zien van, van grondstof tot stof. En uh, we hebben hele mooie stoffen daar hangen. Die ook in de collectie van Tony gebruikt worden. En mensen kunnen daaraan voelen en het zelf ervaren. Ja, en waar ga je nog uh, heen? Welke shows? Want dat is natuurlijk voor jou wel een leuk klusje, zeg. Dit. Het is een heel leuk klusje om Zomaar, een week uh, ja. op Amsterdam Fashion Week te ja, mogen, ja, mogen ja, zijn. Ja, ja. Uh, nou, ik ga zoveel mogelijk shows uh, bezoeken en natuurlijk zaterdagavond de show ja, van nou, Tony. Tony Cohen. Ja. En verder nog? Uh, morgenavond de uh, Green Collective, de winnaar uh, van de Green Fashion Award. Nou. Ik wil trouwens zometeen ook met u, uw luisteraar, verder praten na één uur over mode en uh, wil graag weten wat mode voor u betekent. Misschien dat hebt u net wel iets geweldigs gescoord in de uitverkoop? Of kijkt u uit naar de nieuwe collectie? Of zegt u nou, ik vind het allemaal flauwekul. Ik trek me er niks van aan. Uh, dat is een leuk onderwerp om over door te praten. Dus belt u mij met 08. Op 0800-1121. U mag ook mailen naar kazaluna.ncv.nl. Twitteren mag ook. Hashtag Kazaluna. En dan neem ik uh, de laatste 10 seconden om, om afscheid te nemen van mijn gast. Aukje Doornbos, dankjewel. Het was uh, interessant en nog veel plezier op de Fashion Week. Dankjewel, Mieke. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Ga je niet mee? Dat ken je niet, jongen. Maar die Beerta heeft mooi gesproken. <tie> Dat gaat wel. Wat is toch het woord voor een meisje onkeus betasten? Zo. Ik zou het niet weten. Ik dacht...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 En dan van Oudewater langs de Vlist naar Schoonhoven. Pas op, een fietser. Je denkt toch zeker niet dat ik die fietser niet zie? Eigenlijk zou ik hem voor straf eens moeten snijden. Karel! Wat kan jou nou een zo'n fietser schelen? Wij zijn ook fietsers en die moet je voorrang geven. Ja, zei ik vroeger ook, toen ik zelf nog fietste. Maar als jullie straks een auto hebben, dan denk je daar wel anders over. Nou, wij nemen geen auto, hoor. Nee, wacht maar. We dan wel. Wanneer heb je eigenlijk je rijbewijs gehaald?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 Of als jij niet meer naar de bibliotheek kunt? Jij, jij, jij, jij, jij zou niet weten wat je overkwam. Dood ongelukkig zou je je voelen. Je hebt altijd je hoofd nog. Je, je hoofd. Wat wou jij nou een met je hoofd doen als je geen boeken hebt, geen papier, geen typewriter? tijfer?